9 uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse oproerpolitie heeft geschoten op duizenden stakende mijnwerkers... die kapmessen en speren droegen. De mijnwerkers zouden daarvoor ook op elkaar hebben geschoten. Er zijn volgens lokale media zeker twaalf doden gevallen. Gevechten vonden plaats bij een platinamijn. Eerder deze week kwamen daar al negen mensen om tijdens gevechten... was het gevolg van een conflict tussen twee rivaliserende vakbonden. Vechtsporter Barr Harry wil schoon schip maken en zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat laat hij weten via zijn advocaten. Harry heeft bekend dat hij tijdens het Dance Face Sensation White in de arena... een man een klap in het gezicht heeft gegeven. Maar voor andere verwondingen van het slachtoffer is hij niet verantwoordelijk, zegt zijn advocaten. Harry heeft ook bekend dat hij in het uitgaansleven een keer een kopstoot aan iemand heeft uitgedeeld... maar ontkent de mishandeling van een man bij Club R net als de mishandeling van een ex... Het Openbaar Ministerie kwam vandaag met de bekendmaking... dat de 27-jarige Hari verdacht wordt van in totaal zes mishandelingen... vier meer dan tot nu toe was gemeld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek zegt dat Julian Assange geen toestemming krijgt om het land te verlaten.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 BNN Today, Winfried Baijens. Het is twee over negen. We hopen Epke Zonderland zo meteen nog even te spreken. Hij wordt op dit moment gehuldigd in Friesland. En een ex-verslaafde runt succesvolle klinieken om van de drugs af te komen. Morgen opent er weer een en na half tien is hij hier en vertelt hij zijn zeer opmerkelijke verhaal. Wil je meekijken? Dat kan via radio1.nl. En nog veel meer BNN Today vind je op facebook.com/slash BNN Today. Maar eerst gaan we uh, sporten. We gaan naar de Holland-series, uh, namelijk uh, honkpaal en we gaan naar Theo Plasjaar. De eerste wedstrijd van de Best of Seven, beslissend voor het kampioenschap van Nederland. Het is een mooie wedstrijd, het is een spannende wedstrijd hier in uh, Rotterdam. Met de verrassende voorsprong voor de Haarlemmers met 0-1 in de zesde inning. Dankzij het veld van, uh, van Neptunus, twee fouten maakten zij, raakten de Honken bezet. En toen was het Brian Engelhard, de gevaarlijke slagman van Kinheim die de bal over het derde honk sloeg. En dat was voldoende voor Kramer om 0-1 te scoren. En daarbij liet Kinheim het en ze liet daarna om nog meer punten te scoren... want er bleven nog honklopers achter op het tweede en het derde honk. Vandaar dus maar de 0-1 voorsprong. Een snelle wedstrijd, ik zei het al eerder. We zitten in de zevende inning en het blijft buitengewoon spannend. Today Topics... Aangeschoven is weer uh, de onaanvolgbare Luc Kink. met uh, zijn overzicht van deze dag. Ja, we gaan beginnen in Drenthe op nummer 5. Daar is bij een hunebeddenpark een graanspieker gestolen. Het is een kale aanblik bij de entree van het hunebedcentrum. Hier stond acht jaar de graanspieker van het centrum, maar sinds vanmorgen zijn een paar gaten in de grond nog de enige aanwijzing dat de spieker hier gestaan heeft. Het hunebedcentrum snapt er niks van denk jij nou nu natuurlijk, wat de fuck is eigenlijk in graanspieker? Nou, dat zeg ik geen idee en dat doet er ook even niet toe. Maar het is wel een groot ding. Het is een groot ding. Hij is in totaal 3,5 meter tot 4 meter. Hij is wel in losse onderdelen, maar dit moet, dit moet iemand gezien hebben. Maar laat hij het vooral melden. Dan weten we in ieder geval uh, waar we het moeten zoeken. Je woord, de eigenaren van de graanspieker zijn niet blij met die diefstal... en hopen ook dat de dieven er voorzichtig mee zijn. Het is een zeer kwetsbaar iets. Het is natuurlijk uh, ooit neergezet, acht jaar geleden... Ja, dat, dat, dat zet zich zoiets. En het is wel gemaakt van natuurlijke materiaal, als keilen en dergelijke. Als je daarmee gaat, gaat schorren en sjouwen dan, dan, dan... Nou, wat dan? Ik heb geen idee, maar het, het lijkt mij niet goed. Okay. Nou goed, inmiddels hebben mensen zich gemeld die de speaker hebben gezien. Luister naar zijn verhaal. Ik ging er onderdoor en de vrachtwagen die ging er overheen met het uh, mooie tuinhoutje erop. En, uh, en ik rij ook verder en ik denk verder nergens bijna. En dan kom ik thuis uh, s'avonds en ik zie uh, TV Drenthe. Zo ineens hoor ik dat er uh, een tuinhuisje is uh, gestolen. De graanspieker uit uh, Borver. Nou, dan gaan die raderen daarboven natuurlijk wel malen. En dan ga je denken, zo van, nou hé, hey, uh, zou de 1 en één wel niet eens een keertje twee kunnen zijn. Ze dus reden ook heel langzaam, dus ik kon het huisje goed zien. En uh, vandaar ook dat ik dacht van, hé, uh, hey, leuk huisje. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Alles. <laughs> Goed, maar gaan... Ik heb zo... het even opgezocht. Je hebt even gegoogeld? Ja. Oh, dat had ik nou ook. Heel mooi. mooi. Ja, dat ja, is het huisje. Je. Ja, ja. dat ja. Goed, we gaan naar vieren. Weet je wat wij Nederlanders echt ontzettend leuk vinden? Huldigen. Echt helemaal total crazy loose gaan. En we kunnen we ook geen genoeg van krijgen. Dus werd een handjevol zwemmers en wat is. na de huldiging in de bos in Den Haag nog maar eens een keertje gehuldigd. Ditmaal in Eindhoven. In Eindhoven is het een beetje een exclusief feestje. Zo'n 400 Eindhovenaren die kunnen allemaal in het stadhuis. Dus het is niet buiten. ...op het plein maar binnen. En die hebben zich aangemeld en die staan hier ook. in rood, wit en blauw in oranje. En net was het echt een oorverdovend applaus en een gejoel. Want toen zijn dus de Eindhovense Olympiagangers binnengekomen. Ja, en al die topsporters denken natuurlijk maar één ding. Valt hier eigenlijk nog wat te halen? Nou, in Eindhoven kan het niet op. Het is uh, speeches, speeches en nog een speeches volgens mij. Uh, krijgen ze ook nog iets? Bos bloemen of zo? Of een, een penning Of een nog een medaille? Of een onderscheiding? Of een mooi boek? Of een aardige foto? Of een troskanaal? of een bak gemalen dropveters, of een kilo oude afwasborstels... of een doorgeknipte eenkoren. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb inderdaad al uh, de welbekende emmertjes... met de welbekende bossenbloemen gezien. Natuurlijk is de hoofdkleur oranje. En, nou ja, de wethouder en de burgemeester zijn er. Dus ik kan me zo voorstellen dat de gemeente... toch ook nog uh, iets extra's voor Ren in petto heeft. Maar wat? Ja, dat moet dan nou nog maar even blijken. Nou, dat zullen we dan nog wel even afwachten. Ondertussen, aan de andere kant van de medaille, ligt Friesland. Daar wordt vanavond Epke Zonderland gehuldigd... in het Friese Herenveen. Ja, ik wil wel even beginnen. Ik heb het eerst aan het werken, maar uh, ik hoop het tien keer te wijzen. Dus uh, ik kom een van Jon, Lauwekist, dus uh, zal ik weer in de Zijn doen? Absoluut. Ja, een leuk feestje, meisje. Ja, een super, super uh, prestatie hadden die in. Dus uh, geweldige oefening. Nou, ja, top. Ja. Top. Zo sowieso, sowieso Friesland trots op Epke. De meesten komen superlatieve tekort. Hartstikke mooi. Ja, geweldig wat die jongen presteert. Het. Dat is, uh, ja, geweldig. Dus uh, ja, geweldig. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is uh, ja, geweldig. Ja, niet zo gek dus dat Epke geliefd is in Friesland. En weet je uh, wat hij ook is? Hij bloed gewoon. gewoon. Hij toont zijn emoties, hij bloedt zo gewoon. En, en ja, ik het net. Het Vierlijk gewoon. Ja, ik vind het een uh, sympathieke jongen. Geweldig. Morgen wordt Epke voor de zesde keer gehuldigd, voor de tweede keer in Friesland. Serieus. Ranomi Kromo gaat om een of andere reden naar Groningen... om daar op een platte wagen door een dorp te worden gereden. Wordt allemaal hartstikke leuk. Je hoort het morgen wel weer. Op drie dan een storing bij de RET in Rotterdam... waardoor er wat kleine storingen waren op de lijnen D en E. We gaan naar onze verslaggever. Goedenavond. Goedemorgen. Oh, ja. Uh, wij hebben jou gevraagd om de grootste moppetruus voor de microfoon te trekken. Truus, heb jij last van de storing? Ja, dat klopt. Uh, ik sta hier nu uh, ongeveer tien minuten te wachten. En zoals het naar uitziet ga ik nog elf minuten wachten... Mm -hmm. En dan kan ik overwegen om de andere metrolijn te nemen. En dat betekent dat ik uh, een kwartier naar mijn werk moet lopen. Nou, nee, dat is vervelend. Maar gelukkig is het ook... Uh... Ja, dat klopt. Ja. Um, dus ik hou me hart vast. En ik hoop dat mijn agenda dadelijk uh, niet al te veel problemen gaat krijgen op mijn werk. Maar goed, dat gaan we zien. Ja. Ja, ah, dat zal toch ook wel meevallen? Ik bedoel, het is ook een klein beetje over... Ja, dat klopt. Oh. Dus ik ben uh, erg afwachtend. En ik denk dat ik nu de eerstvolgende metro pak en uh, een stuk ga lopen. Ja, maar hey, wat ook leuk is, uh, lekker de fiets pakken. frissen vrij, haren wapperend in de Ja, dat klopt. De fiets pakken, drie minuten terug fietsen naar huis... en dan me um, in het verkeer uh, van Rotterdam storten. Ja. En hopen dat ik een parkeerplek uh, vind. Ja, dat is altijd lastig hè, zo'n parkeerplek met een fiets. Maar goed, dat kan gebeuren toch, joh? Een half uurtje vertraging, dat is toch niet zo lang? Ja, dat klopt. Iedere keer als je een storing treft, uh, dan raak je gefrustreerd, geïrriteerd. Maar het komt gewoon slecht uit. Ja, ja. wanneer wel hè? <laughs> ja, dat klopt. Het komt nooit goed uit. Dat nee. klopt. Ja. Klopt. Goed, we gaan naar de KNVB. Die heeft het afgelopen seizoen 105 tallen uit de amateurcompetitie geslingerd... naar wangedrag van spelers. We hebben heel erg duidelijk aangegeven dat we strenger zouden straffen. We hebben de straffen ook verhoogd. Nou, u heeft uit de aantallen kunnen concluderen dat het ook echt heel erg streng gegaan is. Ja, en nu kijkt men wel uit... Gisteren werd al bekend dat de KNVB voortaan niet meer hele teams uit de competitie neemt... als slechts een paar spelers zich misdragen. Clubs moeten dan de namen van die spelers doorgeven. We merken nu ook dat verenigingen het heel vervelend vinden om slecht in het nieuws te komen. Want dat kan tegenwoordig. Radio, televisie, Twitter, Facebook, noemt het allemaal maar op. Dat willen ze niet. Nou, we gaan naar nummer 1 en daar staat het weer. Want oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh wat is het toch warm. Hè? De mussen die smelten vast aan het dak en het wordt alleen maar warmer. Een, hit geen een hittegolf. Oh. Geen hittegolf, schreeuwt Gerrit Hiemstrak. Een hittegolf, heeft hij net laten weten... is Piet uh, als pas vijf dagen op rij uh, tropische Oeh, temperaturen drie. plaatsvinden. Pardon, drie dagen. Ja, ja. ja. Geen, geen hittegolf, maar wel loepje warm. In het weekend wordt het tropisch warm, zaterdag 27 tot 31 graden... En zondag 29 tot 33 graden. Nou, dat is dus nogal warm en dus is het niet zo gek... dat festivals zoals Lowlands, die dit weekend is... Uh, voorzorgsmaatregelen aan het nemen zijn... om te voorkomen dat de bezoekers kokend over het veld lopen. Het advies is eigenlijk heel simpel. Geen bier maar wijn en vooral veel koekie, koekie, koffie en droge biscuitjes. Nou, je, je, je moet vooral zorgen dat uh, mensen weten... dat uh, alcohol en koffie uh, je uitdrogen. Oh, ja. En dat je dus eigenlijk continu water moet drinken erbij... Geen koffie, geen alcohol, wel veel water. En dus zet Lowlands overal gratis waterpunten neer, zogenaamde kranen. En dus mag je ditmaal gewoon een flesje meenemen om te vullen. Ja, nog even over die flesjes, hè? want die mogen geen dopje hebben. Hè? Waarom niet? Nou ja, kijk, als een, als een flesje met een dopje uh, erop op de grond terechtkomt... en mensen laten dat liggen... dan is het heel makkelijk om je enkel erover te verstuiken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus over een flesje met een dopje... verswik je gewoon sneller je enkel dan een flesje zonder dopje. Ja, ja. De dopjes dat is ook echt wel een ramp voor je gras. Oh, in de ja. zin van, als je het later allemaal moet opruimen... Ja. je moet één voor één al die dopjes eruit pulken... Dat, dat, dan wordt het een heel duur flesje water. Dat is ook zo. En dat waren de topics voor vandaag. Morgen dan kom ik live vanuit mijn graanspieker... en dan eh, <laughs> spreek ik dan weer in je ja, Ik vind het wel iets van jou ook, een Overigens, je houdt van huldigingen. We gaan zo meteen ook nog eventjes de gingen in Heerenveen volgen. Leuk, Leuk hè? Ja, zeker. Je wel, voor jou, zeker. Dankjewel, Luc. Ik, ik. Dat zometeen dus. Uh, maar eerst train met uh, 50 Ways to Say Goodbye. Met een uh, zeer fijn clipje met David Hasselhoff erin. Kan je zien via de webcam op radio1.nl. Leuk hè?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 Het was natuurlijk Drops of Jupiter van Train. En dit was uh, 50 Ways to Say Goodbye met David Hesselhoff. We hebben hem allemaal gezien via de webcam. We gaan naar uh, Friesland in Heerenveen. Uh, worden op dit moment de turners Celine van Gelder en Epke Zonderland gehuldigd. Uh, verslaggever van Omroep Friesland, Rudolf de Vries, die is er allemaal bij. Roelof, goedenavond weer. Goedenavond, hoi. Uh, wat gebeurt er? Uh, het is een, uh, ja, een groot feest hier, dat mag duidelijk zijn. Uh, 6.000 mensen. En uh, wat er gebeurt is, uh, Celine en Epke zijn zo net in een... Uh, de auto gezet, open auto, en hebben een rondrit gekregen door heer Veen. En dan is er altijd zo'n programma, dan gaat het vrij Nou, dan zijn ze ongeveer negen uur weer terug... en dan kunnen ze hier voor de grote mensenmassa op het plein, op een podium kunnen ze dan geëerd worden. Maar ja, je begrijpt het wel, dat loopt natuurlijk uit. Ja. Want iedereen wil wat van heb, kerstvrienden, handtekening, fotootje. Ik sprak net ook een mevrouw, die zegt... Uh, ja weet je, ik, 30 jaar geleden ben ik gestopt met punnen en uh, ik heb nooit, nooit kunnen voorstellen dat, dat dit zou gebeuren. Ongelooflijk, fantastisch. Mm. En, en ik ben er gewoon zenuwachtig van, want ik wilde gewoon graag met hem op een foto. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Nou ja, een vrouw, een vrouw van die jaar bloed de bloedneveus, omdat, die, omdat ze op een foto gaat met de Episodenland. Nou ja, dat ja. geeft het wel aan. Nou hebben ze maandag in, de, in Den Bosch al een huldiging gehad, dinsdag in ja. Den Haag. Uh, ja. Maar uh, jij kan het als beste uitleggen, waarschijnlijk is dit de echte huldiging voor hem? Ja, alsof het nog niet genoeg is. Ja, morgen Lemmer. Morgen hij nog een heel in Lemmer, ja. Dus, uh, maar ik denk wel dat hij het gevoel heeft dat dit, maar ook morgen in Lemmer, uh, ja, is het toch gewoon wat intieme, uh, dat dat wel heel speciaal is voor hem. En ik heb net kort ook even gesproken, uh, en dat gaf hij zelf ook wel een beetje aan, dat hij niet verwacht had. Heel veel, echt wel echt wat kippenvel uh, bij, bij de aankomst hier. Uh, zoveel mensen zei hij. Nee. Voor mij, ja, ik snap er bijna niks van. En, en uh, zie je ook misschien, want uh, je hebt tenminste gezicht kunnen kijken, ook een beetje dat je denkt, ja, nou is het wel weer genoeg hoor met al die huldigingen. Valt het dan mee? Nee, de, maar dat, dat heeft Epco ook niet. Uh, bij sommige sporters uh, merk je dat wel eens dat je denkt, nou, zoveel uh, is de huldiging en dan gaan we weer. Maar Epke is wel een type die hier enorm van geniet. Nee. Het ontzettend leuk vindt. Dat hij uh, ja, toch ziet dat hij zoveel mensen heeft geïnspireerd. En ja, mensen van hem genoten hebben. Daar geniet hij ook wel heel erg van. Dus ik geloof wel dat hij oprecht. Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar echt oprecht hier nog steeds van geniet. Al is het de derde en de, komt er nog een vierde 0 ja, ja. ja. De komende vijf jaar uh, moet zijn succes 20.000 nieuwe turners opleveren. Dat uh, denkt in ieder geval de Turnbond. Uh, voel oh, je ja. dat daar? Dat er allemaal jonge, jonge fans staan die denken: ja, ik schrijf ja. me gelijk in. Ik denk dat er kinderen zijn die hier nu aanwezig zijn, die normaal gesproken al op bed hadden gelegen. Uh, wat ik heel erg leuk vind is bijvoorbeeld dat ik een jongetje op de schouders van zijn vader zie met een port uh, in zijn handen. En daarop staat, Hebke, help jij mij naar de Olympische Spelen in 2024? Oh, nou, ja. ja, dat geeft het wel een beetje het gevoel aan dat, uh, nou ja, en ik sprak net uh, de directeur van Sportstad Heerenveen, waar uh, gepunt wordt, dat ze inderdaad heel erg merken dat er uh, extra aanmeldingen zijn, uh, dat het een hype is, dus dat geloof ik graag. Morgen is hij weer in Lemmer. Dankjewel, uh, Rudolf de Vries, uh, verslaggever van Omroep Friesland. Dankjewel. Radio 1, BNN Today. Ja, Romario, je weet wel, die uh, oud-voetballer... die wil burgemeester worden van de volgende Olympische stad... Rio de Janeiro. En als je nu op de webcam klikt op radio1.nl... dan zie je wat op mijn shirt staat. Of zie je hoeveel uh, knopjes ik los heb gedaan van mijn overhemd. En dat is dan weer een grapje van de regisseur, vermoed ik. Goed, uh, dat kun je allemaal volgen... op facebook.com slash BNN Today. Ja, snapte jij de grap niet? Ik snap er helemaal snap niks van. Ik snap de grap me niet, maar dat komt er goed. Je hebt een effe shirt aan. We gaan het hebben over iets heel <laughs> anders. Serieuze zaken. Bizarre zitting vandaag bij de rechtbank in Rotterdam. Jason Halman, de man die vorig jaar zijn broer... Honkbal International Gregory doodstak, komt direct op vrije voeten. En onze crime-redacteur Madini was daar vandaag in de rechtszaal. Ja. Allereerst, was je verbaasd? Ja, het klinkt eigenlijk gek, hè. Het is uh, duidelijk en iedereen weet het. Jason heeft zijn broer van het beroofd, Hij heeft hem neergestoken in zijn nek. Dat is bewezen. Uh, het wordt door niemand betwist. En toch wordt hij vrijgesproken. Uh, maar het ding is, hij zat op dat moment in een psychose. Hij zat in een soort van rare state of mind. waarin hij waanideeën had, waarin hij... Elle lange monologen begon te houden tegen iedereen. Um, dus ze zeggen: op dat moment kon hij er niks aan doen dat hij zijn broer neerstak. Hij was in zo'n gekke state of mind dat hij het gewoon niet meer wist. Um, en dan is er een andere optie: oké, okay, hij moet geen gevangenisstraf krijgen, maar krijgt hij dan TBS? Ja, en dat is eigenlijk ook niet het geval bij hem. Ja, Verplichte behandeling? Hij is uitbehandeld. Hij heeft een tijdje in het Pieterbaancentrum gezeten. Toen hij nog in die psychose zat. Mm. Uh, maar na een tijdje was die psychose over. En ja, functioneerde hij eigenlijk weer normaal. Hij heeft geen stoornis. En ja, dan uh, is er eigenlijk de kans... Kan hij dit nog een keer gaan doen? Nee. ja, Dat blijkt dus niet zo. De kans bij hem is niet veel groter dan bij jou of bij mij, ja. zei de officier van justitie. Ja, en dus mag hij weer op vrije voeten. Even nog kort uh, voor de mensen die de zaak gemist hebben. De, de, de, de korte feiten op een rij. Ja, Waar ging het over? Het, het gebeurde vorig jaar november. Uh, ik moet er wel even bij zeggen, die twee broers waren ontzettend close. Het waren geen rivalen of iets in die trant. Het werd nog wel eens geschreven. Um, ze, Jason de, was zelf ook een honkballer. Vandaar dat precies, dat uh, gesuggereerd werd precies, hier en daar. Precies. Precies. En zijn broer wel, succesvoller. Het zou gaan om het succes van zijn mijn broer, et cetera, et cetera. Uh, maar zoals zijn moeder ook zei tijdens de zitting... het was echt een soort van onvoorwaardelijke liefde tussen die broers. Niemand kwam daartussen. Zij niet, vader niet, zussen niet, zelfs hun vriendinnetjes niet. Ze waren altijd samen en hadden heel veel met elkaar. Um, de broer Gregory, die speelde in Amerika... was op een gegeven moment even in Nederland... en dan was hij altijd bij zijn broertje eigenlijk, wonen ze samen. Maar het ging al een tijdje niet zo goed met Jezus. En hij uh, deed een beetje raar en ook Gregory had dat al eerder gezien. Uh, zijn ouders hadden zelfs hulp gezocht... Um, en op die be bewuste nacht... Want depressief? Um, want, nou, hij, want heel somber. Hij had heel erg stemmingswisselingen. Hij wist het allemaal niet meer. Hij uh, ging heel erg over zijn verleden praten. Uh, dus hij was in een hele sombere, sombere staat. Uh, en op die bewuste nacht uh, sloot hij zichzelf eerst buiten... Toen is hij op de deur gebonst... en uh, heeft Gregory zijn broertje weer naar binnen gelaten. En niet veel later uh, zette hij zijn muziek keihard aan. Dus toen ging Gregory een beetje geïrriteerd weer uit zijn bed... en uh, vroeg of hij uh, de kankermuziek, zoals hij zou hebben gezegd, uh, wilde uitzetten. Mm -hmm. En uh, nou ja, het moment daarna uh, merkte zijn vriendin van Gregory... met wie hij boven in uh, bed lag... dat uh, Jezus ineens de trap op kwam rennen en zegt... Ik, ik heb iets verschrikkelijks gedaan met een bebloed mes... en uh, bleek dat hij zijn broer had neergestoken. Ja, ongelooflijk. Ja. <laughs> Het gegeven van iemand die een moord pleegt en die vervolgens uh, uh, vrij uitgaat. Ja. Uh, geen straf, verder geen uh, behandeling meer verplicht. Komt dat wel eens vaker voor of is dat puur omdat het ook een broer... En familiezaak is. Nou, het ligt er niet per se aan dat het een familiezaak is, hoewel hè, de kracht van de familie, die heel erg achter Jezus staat, wellicht meewerkt bij de rechters, omdat ze weten, hij, hij komt terug in een soort van hè, hele veilige omgeving. Uh, maar het gaat er vooral om dat hij in een psychose zat, en dat is heel tijdelijk. En uh, het gebeurt niet zo vaak. We kennen misschien nog de Bijenkorfmoord, de moeder die uh, in de Bijenkorf in Amsterdam ja. maar haar kindje naar beneden gooide. Uh, ook zij is ontslagen van alle rechtsvervolging, zoals men dat noemt, in, uh, in dit soort gevallen. Uh, ze heeft het wel gedaan. Maar ja, ze zat in een psychose, dus het was haar niet aan te rekenen. Dus het komt wel eens voor, uh, maar gelukkig niet zo vaak. En volgens de deskundige is de kans op herhaling dus nul. Ja, precies. Net zo groot als dat jij of ik uh, een, een uh, heel agressief worden en iets gaan doen. Ko nog even naar uh, die familie, want die moeder heeft vandaag een zeer bijzondere rol gespeeld hè, tijdens de zitting. Ja, ja, het is heel bijzonder. En uh, ja, ik ben natuurlijk vaak in de rechtbank en normaal heb je twee kampen. Dus het was nu al bijzonder dat er eigenlijk één kamp was. Maar het kamp was niet tegen Jason. Het kamp was zo positief en uh, steunde hem. Heel veel vrienden, heel veel familie. Mm -hmm. uh, er werden hele mooie dingen tegen hem gezegd om maar aan te geven van... Uh, wij verwijten je niks wij steunen jou in, uh, in alles wat je moet doorstaan. En wij hopen dat je zo snel mogelijk vrij kan, zodat we met z'n allen dit kunnen verwerken. Nou, wat zei ze dan allemaal? Van de, wat voor dingen? Uh, ik zei van een aantal dingen... Uh, uh, ze zei bijvoorbeeld... Uh, het is verschrikkelijk en niet te bevatten... dat Gregory er nooit meer zal zijn. Jij en wij ook kunnen ons een leven zonder hem niet voorstellen. En daarom zijn wij allemaal slachtoffer. Jij, het grootste, na Greg zelf... dat wil en durf ik hier te stellen... Ja. Het geeft al aan nou ja, hè, dat, uh, uh, dat ze hem niks kwalijk neemt. Nou ja. En ze zegt het nog even wat duidelijker. Van, nou, we hoeven jou niet te vergeven, want dat is helemaal niet aan de orde. Want wij beschuldigen jou nergens van. Uh, iedereen die, die dit niet begrijpt en uh, dit niet accepteert... omdat wij zo positief zijn tegen jou. En wij, wij beschuldigen jou gewoon niet en uh, gaan je dus niks vergeven. Want uh, er is niet, uh, ja, we laten je niet vallen. We hebben je ja. nooit laten vallen. Iemand die de familie heel goed kent is uh, verslaggever Andy Houtkamp... Uh, van. NWS Langs de Lijn, kent familie Halman al jaren. En die goedenavond. Hallo. Ja, wat je tot nu toe hoort over de familie herkenbaar? Ja, absoluut. Ja, kan niet anders zeggen. Het is trouwens wel een vrouw hoor. Ik zit in Rotterdam bij de eerste wedstrijd van de Holland series, Hongo. Precies, daar doen wij ook verslag van met Theo Plachard. Maar hij was natuurlijk beroemd onder de spelers daar. Ja, zo, nou, met name Gregory en, ja. en Jason uh, in mindere mate. En het, uh, het is de wedstrijd tussen Kinheim en uh, Neptunus. En uh, Gregory en, uh, en Jason hebben allebei bij Kinheim gehoornbald. Hmm. En het uh, navrante is dat Jason vorig jaar overgestapt is van uh, Kinheim naar Neptunus. Dus die zou hier tegen zijn oude club spelen. Hmm. En een van de, uh, naar nou, bijna alles is al verteld uh, in het, uh, uh, door de... Uh, jullie deskundigen, uh, maar niet niet, uh, ja, zeker. Ja, uh, het, uh, er was toch iets uh, heel apart. Toen vlak voordat het gebeurde, toen is uh, ze waren in wintertraining uh -huh. en toen heeft Gregory of uh, Jason heeft eigenlijk uh, op de vrijdag voordat het gebeurde uh, afscheid genomen van uh, het team op een hele een rare manier door sms'jes te sturen en uh, tegen iedereen bijna te zeggen ik hou van jullie, alsof hij afscheid nam van het team en niemand begreep er iets van en uh, ja, een aantal dagen later begrepen ze het. Ja. Uh, uh, uh, wat we net horen over die moeder. Wat voor familie ja. is dat? Want jij kent ze van dichtbij. Ja, Zijn nou, uh, uh, vader is Antilliaan, van Curaçao, hmm. een hele goede hongballer zelf geweest. kwam naar Nederland, uh, ontmoette zijn vrouw, Hannie, was een softballster. Een Nederlands meisje, een, een schat van een vrouw, echt een geweldige vrouw. Die, uh, en ik, ik herken het zo goed. Uh, hij heeft geen makkelijk leven gehad, uh, zeg je bij privéleven. Uh, gescheiden. Uh, Eddie, de vader, een lastige jongen, uh, kon het moeilijk verkopen. Uh, ook uh, ja, slechte tijden geweest uh, voor het hele gezin. Vier kinderen. Hele sportieve familie. Die twee dochters zijn ook fantastische topsporters, in basketbal onder andere. Mm -hmm. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik. Uh, ongelooflijk veel respect ik voor Hanny en ik denk ook dat het zo is uh, wat al gezegd werd er is geen tegenpartij. Ze is eigenlijk al twee uh, zoons kwijt op dat moment hè, dat het gebeurt mm -hmm. en doordat Jason nu vrijkomt heeft ze hem zeg maar half terug. Ja maar je kan ook bizar verdeeld raken natuurlijk want waar, waar kies je voor en waar gaan je emoties heen want ja, aan de ene kant uh, ik kan ik me ook voorstellen dat je boos wordt. Op die Jason. Nee. En dat het niet zomaar weggaat. Nee, als, als iemand ziek is, dan kun je daar niet boos op worden. Ja. En ik denk dat dat in dit geval... Kijk, het zijn twee zoons van je. En een heb je niet meer. En de ander heeft iets verschrikkelijks gedaan. Uh, waarvan ik zeker weet... Uh, want het verbaast me dat hij al uitbehandeld is. Want ik had niet verwacht dat dat zo snel zou zijn. Ik ja. had verwacht dat, hij, dat het nog jaren en jaren zou duren. Want je vermoord je eigen broer en je beste vriend. Ja. En als dat in een psychose gebeurt, zonder dus dat je het weet dat je het doet, wat gebeurt er dan op het moment dat je dat, dat besef wel komt? Dus het... Het verbaast me enorm. Ja, ja, dan toch nog even naar Balini, want uh, uh, uh, uh, hij is nu per direct uh, op vrije voeten gesteld. Ja. Um, is er nog een kans dat er een soort behandeling, nabehandeling komt of iets? dergs, omdat hij in de gaten wordt gehouden? Ja, ja, de officier heeft wel aan hem gevraagd: wil jij worden gevolgd door de reclassering en door de GGZ? Hè? wil jij een soort van traject? Um, want natuurlijk zal hij ook geholpen moeten worden met de uh, rouwverwerking. Want dat hele proces is voor hem en de familie eigenlijk nog niet ingegaan. Want ze storten zich nu allemaal op Jezen. Ja. Uh, en hij heeft gezegd: dat wil ik zeker. Uh, dus dat gaat door. Uh, ja. Hij hoopt, zei hij vandaag in de rechtszaal ook... dat hij uh, zijn sport weer kan oppakken. Om uh, zijn broer toch nog een beetje trots te maken. Uh, dus er, er komt nog wel een soort van natraject. Ja. En overigens, dit was nog niet de officiële uitspraak. Die gaat over twee weken zijn. Um, de kans dat hij, dat hij alsnog wordt veroordeeld is natuurlijk niet heel. Maar dit was... Uh, hè, dit... Want rechters doen dit alleen maar als ze denken dat er, dat er een vrijspraak volgt. Ja, rechters doen dit alleen maar als ze, als ze echt wel heel erg goed weten. En ja. zowel nu de officier als de advocaat van, uh, van Jason... vroegen allebei een vrijspraak. Ja. Ja, dan is het wel duidelijk. Hij gaat niet worden veroordeeld. En die nog heel even, want jij bent bij die wedstrijd. Heb je het gevoel dat dat speelt bij die spelers nog? Nee hoor, nee. Nou ja, ik, ik heb ze niet gesproken. Uh, nee, ik heb niet het idee. Ik, ik, ik, heb ook... ik zit op de tribune. Ik heb ja. er niemand over gehoord. Maar je zit er zelf met een dubbel gevoel, neem ik aan. Ja, het is, het is verschrikkelijk. En als het weer naar voren komt, zoals nu met die rechtszaak, ja... ja. Nee, ik moet eerlijk zeggen, dan uh, gaan de rillingen weer over je rug. hoor. Het is zo'n afschuwelijk familiedrama. En ik ben heel erg blij dat, uh, voor zover je over een oplossing kunt praten, uh, dat de uitspraak zo is geweest. Want dit is de enige juiste uitspraak. Het heeft helemaal geen nut om die jongen, ik noem maar wat, jaren achter de tralies te stoppen of, of in, een, in, in een rekenhuis, ik noem maar wat. Ja. Dit is ook voor, voor de moeder heel belangrijk. Ik denk dat, dat, dat daar ook de meeste rekening mee is gehouden. Ja. ja, is dat trouwens zo? Marlini, kan een rechter daar rekening mee houden? Nou, ja, de moeder speelde Potslop. een hele grote rol in de zaak. En je hoorde ook haar, zij heeft een hele uitgebreide verklaring gegeven... en gaf aan dat zij heel erg achter haar zoon staat. En ik denk dat dat zeker dat heeft meegespeeld. Wel, ja. Tuurlijk, we weten dat, ze in, dat hij in een hele goede, veilige, veilige omgeving terugkomt... en dat uh, ja. zijn familie voor hem staat. Ja. En die houtkap, uh, dank je wel. En uh, Marlini Fase, ook dank ja, voor slaan. je komst aan de studio. En daarmee is het uh, half tien uh, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Rashid Finch. Radio 1. NOS de F-16 die vanmiddag in België neerstortte raakte in de problemen door een zwerm vogels. Dat heeft de Belgische Defensie bekendgemaakt. De piloot kon op tijd met zijn schietstoeltoestel verlaten en bleef ongedeerd. De crash was zo'n 40 kilometer ten zuiden van Eindhoven. Mensen die bijstand ontvangen denken te vrijblijvend over de sollicitatieplicht, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het onderzoek blijkt dat 43% van de bijstandsontvangers het vooral belangrijk vindt om zin te hebben in een nieuwe baan. Volgens staatssecretaris De Krom is een cultuuromslag nodig... bij bijstandsontvangers, gemeenten en werkgevers. De Zuid-Afrikaanse oproerpolitie heeft geschoten op duizenden stakende mijnwerkers... die kapmessen en speren droegen. Mijnwerkers zouden daarvoor ook op elkaar hebben geschoten. Er zouden volgens lokale media zeker twaalf doden zijn gevallen. En Eerder deze week kwamen bij diezelfde mijn al negen mensen om tijdens gevechten. En Oussama Asaidi vertrekt naar Liverpool. De 24-jarige aanvaller moet alleen nog medisch worden gekeurd... Maar kan Heerenveen dan verlaten? Hij was lang in beeld bij Ajax. Maar de Amsterdammers wilden niet voldoen aan zijn salaris eisen. Dat zijn ze dus de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today. Winfried Bions. Ja, en uh, we hadden het net over honkbal. Uh, je hoort het al. En die houtkampen zit in Rotterdam bij de finale play-offs van de, de Holland-series. Maar uh, die heeft vakantie eigenlijk. En Theo Plachard doet verslag van de officiële wedstrijd daar. Uh, Neptunus en uh, Kinheim. Uh, hoe gaat het, Theo? In de zevende inning breide Kinheim de voorsprong uit. Van 0-1 naar 0-3. Liet zelfs opnieuw weer hoklopers achter. Dus wat dat betreft deden ze het niet goed. En... Toen dacht iedereen van nou het zou wel eens gebeurd kunnen zijn want David Bergman, de startende werper van Kinheim had de slagploeg van Neptunus volledig in zijn zak maar ook hij in de zevende inning eh, zakte een beetje door het eh, ijs een fout van zijn derde honkman een twee honkslag, een keer vier wijd en dat betekent dat de score nu geworden is eh, 2-3, nog wel in het voordeel van Kinheim dat nu met een prachtig dubbelspel eh, een einde maakt aan die zevende slagbeurt en de schade dus eh, weet te beperken Bergman is van de heuvel gehaald Walsma is zijn vervanger en hij komt goed uit met een dubbelspel. Het blijft hier dus bloedjes spannend. We gaan beginnen aan de achtste inning. De kleine voorsprong is er nog voor Kenijn met 2-3. Ja, dankjewel Theo. Zwaai even naar Andy? Ik zit beneden, hij zit oh, boven. Okay, hij zit beneden. <laughs> ik, kan hem, ik kan hem net niet zien, oké. Okay. We komen weer bij je terug als er iets gebeurt, dankjewel. Het is vandaag, het kan je niet ontgaan zijn, precies 35 jaar geleden... dat Elvis Presley door zijn hoeven zakte als gevolg van een overdosis. En dat wordt deze week groots herdacht in Memphis. Een bijzondere hoofdrolspeler in alle festiviteiten daar is Bouke Scholten... winnaar van de TV-talentenjacht Waar is Elvis? En hij treedt zometeen op, op het heilige grond van Graceland. Bouke, goedenavond. Goedemiddag. Ja, voor jou goedemiddag. Hier is weer wat later. Uh, iets meer dan een uur nog, hè? of zoiets, toch? Klopt, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Even uh, zwetende handjes? Nou, de zenuwen beginnen nu wel te komen, ja. Ja? ja. Waar ben je bang voor? Ja. Wat zijn de zenuwen? Ik heb altijd een klein beetje spanning. Dus het is niet echt uh, heel zenuwachtig, maar wel een klein beetje uh, gespannen. Nou Ja, goed. Het is natuurlijk wel een heilige grond waar je staat. En uh, ook nog eens een keer een plek waar niet veel andere artiesten internationaal uh, voor uitgenodigd worden. Nee, het is een uh, hele grote eer dat ik hier uitgenodigd ben. En uh, ja, ik, ik zie gewoon wat hier allemaal gebeurt uh, deze week. Er zijn gewoon echt uh, honderd, honderdduizenden mensen uh, komen hier naartoe om, uh, om Grayson te bezoeken. Uh, gisteren heb ik een candlelight op toch gemaakt, Waar ook echt uh, duizenden mensen in stonden. En uh, waarin uh, Lisa Marie en, en, en Priscilla de mensen toespraken. Ja, dat was een verrassing overigens. Hè? Dat werd niet verwacht dat zij er zouden zijn. Nee, klopt, dat was een verrassing. En uh, ik hoorde, ik, ik, heb, ik heb het zelf ook niet echt goed gezien kunnen zien, want er waren zoveel mensen. En uh, het was wel een heel gaaf beeld trouwens om dat uh, te mogen zien. Want het waren echt allemaal lichtjes. Ja. Dus het was echt fantastisch. Maar uh, ik kon het helaas niet zien, want ik stond te ver naar en, en en maar jij als, uh, als. Ik neem aan dan een grote uh, Elvis fan. Doet, doet je dat dan wat als zijn vrouw en zijn dochter daar staan? Uh, nou, uh, ja, ik. Kijk, ik ben meer mu muziekfan, hè? dus ik bedoel, ik, ik, ik geef niet echt om, om, om mensen die, die met hem gewerkt... Ik, ik vind het wel leuk bijvoorbeeld, ik heb ook met, de band, met, uh, met, met, met leden van zijn band uh, mogen werken. Mm -hmm. En dat doet me wel iets, omdat ik dan muziek maak. Maar ik ben niet iemand die uh, uh, bijvoorbeeld per se als een vrienden of, of zijn vrouw of zijn kinderen moet ontmoeten. Dat, zo ben ik niet. Nee. Even toch de handvraag, waarom komen ze bij jou uit om daar op te treden? Nou, ik heb in 2009 het programma waar Elvis gewonnen. En toen ja. ben ik in contact gekomen met Elvis Medders. Elvis Medders is uh, de fanclub in Nederland en België. En uh, een van de grootste fanclubs van Europa. En zij hebben een aantal concerts met mij gedaan met het tcb Bed, Dat zijn dus de bandleden van Elvis. Mm -hmm. Dat was uh, in een aantal theaters. En ook in Ahoy hebben we twee concerten mogen doen. En uh, op een gegeven moment gingen de ja, filmpjes natuurlijk rond op YouTube. En hebben, hebben Elvis Enterprise heeft een filmpje van mij op Elvis.com geplaatst. Dat was al heel uh, apart, want dat, dat komt niet zo heel vaak voor. Nou, ze waardeerden dus e eigenlijk heel erg dat ik, uh, dat ik mezelf blij ben. En dat mm -hmm. ik dus een, ja, toch een tribuut naar de muziek maak. Je staat niet met pak op het podium, met Elvis pak? Nee, nee, nee, ze zeker, niet, ze zeker niet. Ik ben gewoon mezelf. Mm -hmm. ik, doe, ik heb naast, uh, ik, ik doe dit, Elvis is eigenlijk... Iets wat ik naast mijn eigen carrière doe. Uh, ik, bedoel, ik heb natuurlijk mijn eigen carrière. En ik breng ook mijn eigen cd's uit. Dus uh, dit is iets wat ik daarnaast doe. Ja. Maar via via Enterprise Elvis enterprise me wel gezien. En uh, hebben we dus uh, contact opgenomen met Elvis Medes En gevraagd of ik hier uh, een uh, concert wilde doen. Ja, Je klinkt nog heel kalm. Weet je al welk nummer je gaat openen? We gaan openen met een, een, een, een heel groot intro. Van... Uh, um... Ja, dat noemen ze Space Odyssey, 2001 of zo, geloof ik. Uh -huh. Onze Sparta Gustra noemen ze het ook. Uh -huh. En dan uh, C.C. Ryder, Burning Love. En ja, zo gaan we eigenlijk alle liedjes belangers, uh, Suspicious Minds, uh, My Way. Maar maar, uh, C.C. Ryder ja. is, is echt de opening. Dat is het echt de eerste liedje. C.C. Ryder is de opening, oh, ja. Ja, dat gaat wel werken natuurlijk. Nou, veel succes daar. Um, uh, en sterkte met de zenuwen ook. Op de heilige plek van uh, Graceland. Pauke Scholt, dankjewel. je hans is dit met Crazy. Ja. Dit zijn niet de geluiden vanuit een, een of andere martelkamer, maar dit zijn volwassen mannen die de nieuwe online game Slender spelen. YouTube staat vol met deze schreeuwers en de game zelf is een nog grotere hit, want het is de engste spel aller tijden. Althans, dat zeggen de kenners. Thijs Barnard, redacteur van InsideGamer.nl, die durfde het aan. Heeft het gedaan en? En ja, het uh, was behoorlijk uh, griezelig, ja. Ja, ik, ik, Maak dus een ik heb er een beetje doorheen zitten klikken. Het, het is veel donker. Laten we even omschrijven, mm -hmm. wat, wat is het spel? Nou, het doel van het spel is het uh, verzamelen van acht uh, pagina's die in een heel erg donker bos uh, verstopt zitten. Mm -hmm. En terwijl je dat aan het doen bent, word je achtervolgd door deze uh, slenderman. Een heel lang en uh, redelijk griezelig figuur. En die stalk je eigenlijk terwijl je daar uh, door het bos loopt. Ja, het is, uh, het is uh, inderdaad donker, want ik ben uh, even gaan kijken natuurlijk. En dan, uh, je ziet uh, vooral, er gebeurt heel lang niks eigenlijk. Leek, viel ja. mij op. Ja, de, de spanning wordt echt enorm opgebouwd. Uh, terwijl toen ik echt die eerste stap al zet in het bos, had ik zoiets van... Oh, dat best wel een uh, naar sfeertje. Het is echt heel erg donker. Je hebt een zaklamp die maar heel uh, slecht uh, schijnt. En je loopt ook nog heel erg traag. Dus terwijl je door het bos loopt en je hebt geen enkele, geen enkele idee waar je naartoe gaat... Mm -hmm. Uh, het duurt eigenlijk heel erg lang, inderdaad, voordat er eindelijk iets gebeurt. Maar ja, als er dan wat gebeurt, dan schrik je ook wel behoorlijk op. Uh. Ja, wat, wat in een goede horrorfilm ook vaak is natuurlijk, dat de spanning zo lang duurt dat je op een gegeven moment denkt: nou, nu moet er wel wat komen, en dan komt hij nog niet, en dan komt hij als je het niet weet. Ja, ja, toch? Dat ja, is dat ik. is het zeker, ja. Um, en je hebt er speciaal gekeken toen donker werd, toch? Ja, ik heb, uh, ik heb het wel gedownload. Het is uh, gratis te, te downloaden. En ik heb gewoon even gewacht tot het mee donker was. En uh, ja, toen ben ik uh, gaan spelen en ik dacht van, nou, ik ga me er echt helemaal in laten. helemaal in laten dopen, ik ga er helemaal voor. Mm -hmm. en, uh, ja, en toen er gebeurde dus, het, toen ben ik me behoorlijk uh, rotgeschrokken aan het een keer. Ja, en jij bent toch wat gewend, vermoed ik zomaar. Uh, uh, uh, oprecht, was je bang? Ja, ja wat, het, wat het erg maakt, wat het erg eng maakt, is eigenlijk de, de setting. Zoals het donkere bos, nou ja, dat is iets wat we allemaal wel kennen. Mm -hmm. En het feit dat je vrij uh, machteloos bent, nou, in veel games en sommige horrorgames ook heb je eigenlijk altijd wel een wapen. Dus je hebt altijd wel een manier om jezelf enigszins te verdedigen. Maar in Slender, in deze game, is eigenlijk het enige wapen dat je hebt, is je benen. Je kan alleen wegrennen. Zodra dus je ook maar een glimp van hem opvangt, dan begint het scherm te ruizen. En dan hoor je een uh, piano-klank piano en dan weet je... Oh shit, ik moet, hier weg. ik moet wegrennen. Dus ja, dat... Het is heel erg simpel eigenlijk, ja. maar het is bijzonder effectief. En het is een groot succes, een enorme hype. We zetten het op de webcam op dit moment via radio1.nl te zien als je op webcam klikt. Uh, gamers gaan het dus downloaden tot slot. Wat heeft dan de fabrikant aan deze hype? Uh, nou, volgens mij wil hij wel een beetje zijn naam bekendmaken. Misschien uh, zijn er wel een aantal andere ontwikkelaars van uh, uh. grote uitgevers en zo uh, geïnteresseerd en, uh, in zijn werk. Want uh, al laat zien dat je met eigenlijk heel weinig en... Uh, met heel weinig middelen toch wel een heel erg griezelik spel kan maken. Thijs Barnard, redacteur van insidegamer.nl. Dankjewel. BNN Today. Ja. Winfried Buyens. Een junk die afkikt en vervolgens zelf weer een verslavingskliniek opent. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. In het geval van Keith Bakker was het ook zo. In het geval van Dick Trubendorfer niet. Jarenlang was hij verslaafd aan seks, drugs, alcohol... maar hij stopte ermee en helpt nu anderen weer af te kikken. Morgen opent hij in Tilburg zijn tweede verslavingskliniek. En hij zit hier. Dick, goedenavond. goedenavond. Ja, kom even dichter bij de microfoon. Dan is qua radio is altijd wel prettig dit, voor de mensen thuis. Ja, dit komt goed binnen. Mooi. Zou dat wat voor je zijn, zo'n spelletje? Of uh, doet jou dat niks? Slenderman. Ja, wat je, in het donker uh, rondlopen in een bos. Ik, ik, ik, ik kom net uit zo'n spelletje. Ik ben er net een leven paar... leven was dat spelletje? <laughs> Ze hebben dat spelletje gebaseerd op mijn leven. Ik kwam hier net binnen, ik hoorde de beschrijving van dat spelletje. Ik denk, hebben jullie het nou al vast over mij voordat ik binnenkom? <laughs> ja, ja nou, dan gaan we het zo meteen over hebben over dat uh, leven van jou. Want dat is <coughs> nogal een verhaal. Um, toch even, uh, de naam viel al uh, Keith Bakker. Uh, een ervaringsdeskundige die zelf een afkikkliniek begint. Toch wil je daar absoluut niet mee vergeleken worden, want... Nou ja, de enige relevantie is, is, is dat uh, hij ook een ervaringsdeskundige mm -hmm. was, is. Uh, en dat ik dat ook ben. En voor de rest houdt de vergelijking denk ik een beetje op. Ja, ja jij noemt Keith Bakker een timeteller. Nou weet ik al niet zo goed wat dat is. En jezelf ben je dan een klokbeelder? Nou ja, je hebt op een gegeven moment heb je verschillende persoonlijkheden. Mensen die pakken bepaalde zaken op verschillende manieren aan. En uh, afgezien van het tragische... Uh, uh, eindstuk van, uh, van de heer Bakker. Uh, moet je ook wel vaststellen dat hij een kleine tien jaar geleden. voor het eerst flink heeft lopen, duwen en trekken aan de oudere uh, GGZ-instellingen. Mm -hmm. En dat dat op zich uh, op dat moment wel een goede zaak was. Ja. We gaan even jouw leven in, want dat verklaart ook uh, jouw succes volgens mij een beetje. Dat is de basis van uh, wat je nu doet. Uh, veel bewogen leven, je zei het zelf al. Uh, we gaan even naar uh, je jeugd in Amsterdam-West. met een opmerkelijke buurjongen, toch? Uh, ik had uh, meerdere later beruchte uh, buurjongens in de buurt wonen. Amsterdam-West staat er natuurlijk onbekend. Beste Vaarstraat, Jan van Galenstraat, ja. uh, Admiraal Gracht, het admiraaltje. is natuurlijk een broedplaats geweest voor de KB, de Kinkerbuurtbende. Ja. En uh, later zijn veel van die jongens ook uh, bij de hele beruchte Bruinsma-club gekomen... Mm -hmm. Ja, ik ben daarop gegroeid, dus ik uh, kende daar wel wat uh, jongens. Ja, Cor van Hout bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Die liet je dan patat halen voor jou? Ja, die uh, kwam wel eens in die snackbar waar ik ook uh, uh, wel eens een patatje ging eten. En dan kwam die langs en dan was die heel en Gaf die ineens drie patat weg aan uh, de jonge generatie die daar stond. Ja. Je noemt al bendes, uh, nou ja, later criminelen. Dat zat je al gelijk in dat circuit? ook? Had je daar ook mee te maken? Was je een uh, oude jongen? Nee, nee, dat viel in eerste instantie best wel mee eigenlijk. Ik was wel uh, wat teruggetrokken tiener, mm -hmm. misschien een beetje een dromer zelfs. En, uh, maar ik, was wel, uh, ik, ik zag wel dat die jongens proberen een soort van grip te krijgen op het leven. Dat waardeerde ik wel heel sterk. Mm -hmm. Dat kon ik wel, uh, dat fascineerde mij wel. Mm -hmm. Ja. Uh, maar toen uh, kon je daar nog uh, uh, in ieder geval aan de zijkant daarvan houden, daar niet door laten betrekken. Uh, maar op een gegeven moment kom je toch in contact met drugs. Dat is dan tijdens de middelbare school waarschijnlijk? Ja, ik denk dat dat was toen ik uh, op de HAVO uh, zat. Ik, ik was, zat eerst op het Cartesius Lyceum en ben ik van afgeschopt. Mm. Want? Ja, ik was een ramp van een leerling. Ik, uh, ik, ik, ik, ik kon ik mezelf niet concentreren, mm. uh, vanuit huis. Uh, was er niet echt een situatie uh, waarin dat gestimuleerd werd. Uh, dus ik stond er redelijk alleen voor. En ja, ik was toch wel een uh, uh, wat ongelukkige puber. Die, uh, ja, die, ik trok dat allemaal niet, joh. Ik, uh, op dat moment was het gewoon niet te doen voor mij. Nee. Dus ik, uh, ik scoorde drie keer een één op mijn rapport. Ik was ermee de eerste in de historie van het kathesis oh. die, die drie keer Zo. een één scoorde. Dat is op zich een ja, leuke troost. Ik was er op een rare manier toen wel trots op. Ja, ja, het tekende ja, ja. een beetje van hoe ik in elkaar zat, ja. uh, toch al redelijk uh, afwijkend. Dan. Mm -hmm. en, dan, en dan is drugs een logische stap of, uh, of eigenlijk niet? Nou ja, ik, ik weet niet of dat een logische stap is in algemene zin. Voor mij was het op dat moment lag het wel in het verlengde van een aantal dingen. Ik. Uh... Ik, ik, ik, ik vond. Uh, we, we gingen stappen met die HAVO, jongens mm -hmm. En dan gaat een pakje koken in de ronde. En dat was toen iets minder uh, bijt in zeid uh, verspreid, als dat, dat tegenwoordig het geval is. Want tegenwoordig gaat dat nog makkelijker, heb ik wel eens begrepen. Mm -hmm. Maar in ieder geval, ik was daar uh, wel gevoelig voor, voor, die, uh, voor die drug. Het gaf mij wel wat ik zocht. Mm -hmm. En toch. Um... Heeft het je ook weer uh, uh, niet heel veel in de weg gestaan. Want je bent, uh, je uh, havendiploma uh, diploma heb je gehaald. Je bent uh, als ondernemer in de bouwwereld gaan werken. En dat ging helemaal niet zo slecht ook. Nou, als jonge ik, jongen. ik was geen ondernemer in de bouwwereld. Hè. Ik, nee? was, ik was, en dat heb ik ook laatst uh, in het uh, parool. Heb ik dat uh, in een interview afgelopen zaterdag. Stond een vrij uitgebreid interview. Over mij het parool. Mm -hmm. En dat is dat ik uh, optrad als, als beschermer. Van een aantal vastgoedjongens. Ja. Uh, dus ik... Uh, ja, ik heb wat dat betreft heb ik niet een, een reguliere levensloop uh, gehad. En dat heb ik een vooraan aantal jaren gedaan. Maar bewaker, bodyguard, hoe noem je zoiets? Ja, iemand die ervoor zorgt dat ze uh, geen kwaad gedaan worden. Ja, met jou moest je niet zollen. Zo stond je bekend. Ja, ja, ja, ja. Dat was uh, op, in die periode was dat wel uh, een duidelijke uh, oh. zaak. Ja. Uh, maar, maar, uh, maar, is dat dan vervolgens iets wat je daardoor, uh, want dan verdien je heel veel geld mee. Allereerst natuurlijk. Ja. En dus veel geld, meer drugs. Ja, maar ik kon het nog wel doseren in het begin. Ik, in het begin kon ik dat goed doseren. Alleen, uh, ik ben dan toch wel uiteindelijk gebleken... iemand die daar heel onmatig in is geworden, ik ben erin doorgeslagen. Mm -hmm. En dat heeft te maken, denk ik, met een stuk uh, aanleg. Uh, sommige mensen die schieten daar niet in door en anderen wel. We weten tegenwoordig dat 10% van de mensen uh, dat die doorslaan. Mm -hmm. En dat zie je ook bij ons in de kliniek... Uh, bij Trubendorfer zie je dat. Uh, ja, wij krijgen die 10% binnen van de mensen met een verslavingsprobleem. Uh, voor 90% van de mensen is het geen probleem: uh, alcohol of uh, party drugs. Mm -hmm. Maar 10% die gaat daar stuk op. Ik was een van die. Uh, en waarom dat... ging het bij jou dan mis? Waar, waarom kon jij geen maat houden? Nou, omdat ik dus klaarblijkelijk tot die groepen of van 10% die dat uh, moeilijk kan hanteren. Maar waar zit dat in? Zit dat in een uh, ja, verkeerd opgegroeid uh, opvoedingsding? Of juist ja, iets wat gewoon in je hersenen zit? Ik wat, ben natuurlijk tegenwoordig ook, uh, ook therapeut hè, al heel lang. En uh, we weten dat het uh, een kwestie is van genetisch aanleg. We weten dat het te maken heeft met omgevingsfactoren. Hmm. Uh, de buurt waarin je woont, subculturen, uh, de pedagogische context. Je ouders, je vader en moeder, wat voor klimaat hebben ze thuis neergezet voor jou om in op te groeien. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een combinatie van al die factoren. En op een gegeven moment uh, kom je op het punt waar nu heel veel cliënten bij jou ook uh, opkomen. En dan wil je ermee stoppen. Wanneer uh, was het uh, moment waarop je dacht, ja, nu uh, moet het klaar zijn? Nou, ik weet nog wel dat ik, uh, ik... Ik was als een consequentie van mijn uh, toenmalige carrière... zat ik uh, in Antwerpen in mijn eentje in een appartementje. Uh, redelijk uh, ondergedoken, zeg maar. Mm -hmm. En de iemand weer, iets te goed bewaakt, waarschijnlijk. Iemand iets te goed bewaakt, uh, waarschijnlijk. En ben je ooit uh, veroordeeld eigenlijk daarvoor? Ik heb uh, wel uh, antecedenten opgelopen in die periode. Je zegt het heel netjes, dan klinkt het <lacht> nou, toch het iets minder. Er, ja, nou, en wat voor antecedenten scherp. zijn dat? dat is, uh, nou, de aard en de omvang die, uh, staan wat mij betreft uh, in zoverre uh, niet... Uh, maar geweldpleging? Of... Ik heb natuurlijk wel uh, vanwege mijn inzet wel eens een, uh, een forse waarschuwing gekregen. Ja. Nou... Maar goed, je zat in Antwerpen. Ik zat in Antwerpen en uh, ja, dat was een redelijk troosteloze omgeving. Uh, ik uh, zat uh, de optelsom te maken van een leven... wat gebaseerd was op verlies en op, op, op leegheid. En er zat gewoon helemaal niks in in dat leven, dat zag ik ineens. En dat waren een soort van twee, drie minuten waarin alles duidelijk werd voor mij. En uh, het, het klinkt vreemd, maar ik heb op dat moment heb ik uh, wel de knop omgedraaid. En hoe uh, kan je dan ook, want op een of andere manier werd je ook verslaafd. Hoe kon je er dan voor zorgen dat je ook echt afkikt? Want dan moet je naar instellingen gaan. Je komt op een gegeven moment in Miami terecht. Ja. Hoe kom je daar dan weer terecht? Ik had daar uh, vrienden wonen in Miami. Ik had daar uh, goede vrienden wonen. En uh, een van die was, uh, dat was een jongen die heette Rex. Daar was ik uh, dus bevriend mee. Mm -hmm. Want dat is het geval met vrienden. Ook een bewaker. <laughs> um, en die was zelf ooit een keer met een cocaïne-habit... Ja, had hij ook de bodem bereikt. Mm -hmm. En die wist de weg in het herstelcircuit daar. Dus die heeft mij toen de weg gewezen. En ik ben toen in, uh, met hem samen zelf hulpgroepen gaan bezoeken. Uh, ik heb een counselor een therapeut in de arm genomen. En ik zag dat ze daar in Amerika veel meer verstand hadden... van verslavingen dan wij hier in Nederland. Ja? ja. Wat is het grote verschil... Uh, dat is de realistische visie op verslaving. Kijk, in, in Nederland heb je dus uh, een aantal decennia... heb je regionale monopolisten gehad. Uh, ik zal geen namen noemen, maar we kennen ze denk ik allemaal wel. Het zijn, uiteindelijk zijn dat overgesubsidieerde instellingen geworden. Uh, met kennisontwikkeling, uh, nou, uh, vanwege het ontbreken van concurrentie... kennisontwikkeling nul. Ja, maar wat, wat werkte er in Amerika voor jou dan zo goed? Nou, de realistische visie op verslaving... Uh, die gebaseerd was op, op een aantal uitgangspunten die, die houtsneden. En uh, dat betekende dat ze bijvoorbeeld de abstinentie daar als uh, insteek nemen... Hmm. Uh, voor een herstelproces. Dus totale onthouding. Hier in Nederland kon je bijvoorbeeld blowplannen doen... of je kon uh, sociaal tolk soft eigenlijk hier. Ja, dus, uh, ik, ik ken projecten van verslavingsinstellen. Dan kreeg je kookbuisjes uh, om, om goed te kunnen snuiven op houseparty... zodat je je neus niet zou beschadigen aan de scherpe randjes van de buisjes... die dan in de ronde gingen. Nou, dan denk ik, uh, ja, dat is debiel. Ja. Maar dat stond wel een soort van symbool voor de verslavingszorg in Nederland. En, en die Amerikaanse betreft. aanpak, die werkte bij jou gelijk en die sloeg gelijk aan... Dat is dus een hardere ja, aanpak. Ja, ja. Rechtlijniger. Ja, ja, ja. Die een beroep doet op je, op je, op je eigen redzaamheid. Dus die je niet behandelt als een cliënt of als een patiënt. Hmm. Maar die gewoon zegt van... joh, uh, je hebt eigen verantwoordelijkheid in dit verhaal. We zullen een klein beetje helpen. Tot je, totdat je zelf weer kan vliegen. Nou, Vervolgens ging het daar in Miami in één keer heel goed met je. Want je werkte voor de grote namen in Miami. Ja, ja als bodyguard. Ik, heb, uh, ik ben toen voor een bodyguard agency aan de slag gegaan. En ik heb toen, toen was je al clean. Uh, toen was ik al clean, ja. En uh, ik ben, als ik mijn werk deed, was ik altijd clean. Maar toen was ik dus clean clean, ook als ik uh, niet werkte. En uh, ja, ik heb daar toen wel hele leuke opdrachten gedaan. Zoals? Ik heb uh, in de club van Prince in Miami heb ik, uh, zijn geheime kamer heb ik, uh, beveiligd. Aha. Mocht je ook mocht... aan de binnenkant van de geheime kamer? Nee, of... nee, nee dat Is dat, dat dan weer omkomen. te ver? Oh, Zelfs nee. ik niet. Oh, nee, nee. <laughs> Prins, maar ook de burgemeester van Miami, geloof ik. Ja, die uh, in de Relais Hotel uh, deed hij een bezoek. En uh, toen uh, moest ik daar heel dicht uh, op kruipen. Zodat hem uh, niks zou overkomen. Ja. Ja. Dan nog uh, Julio Iglesias. Het zijn natuurlijk hoogtepunten in het leven. Uh, daar, daar liep je allemaal naast. Nou, nu 17 jaar uh, clean. We maken even een flinke sprong. Uh, je hebt nu uh, een succesvolle kliniek. Um, de Jelinek kliniek. Die kennen wij allemaal, ook als je er nooit bent geweest. Waarom ben jij nou zoveel beter? Waarom ben ik beter? Nou ja, kijk, weet je, iedereen heeft zijn uh, sterke punten. Ik, uh, je, je noemt uh, de Jelinek Kliniek en uh, die jongens die zijn denk ik uh, goed ingericht voor uh, het, uh, het segment wat uh, met karretjes loopt en dergelijke. Uh, daar hebben ze de middelen voor, uh, de accommodatie voor. En, en dus echt de moeilijke uh, zorg, uh, de zorg op het gebied van uh, hele extreme psychiatrie en dergelijke... ik denk dat ze daar goed voor uitgerust maar zijn. Maar stel, ik, uh, ik heb een kookverslaving en ik kom bij jou. Wat is er nou zo anders als ik bij jou kom dan bij de Jelinek Kliniek? Uh, nou, ja, dat je er vanaf komt dan. <laughs> ja, dat, dat is op zich prettig. Maar hoe, hoe doe je dat? Nou, ik denk Blijkbaar doe je iets is, beter. Wij hebben een hele persoonlijke benadering. Ja, dus, uh, nou, ja, over jou wordt gezegd dat je ongeveer in uh, 30 seconden iemand uh, doorgrond hebt... We nou ja, zitten hier gezegd, al ja. even te praten. En ik denk dat dat nog aan de ruime kant. is. Dus meestal heb ik daar de helft van nodig. Maar dat, kun, dat is niet iets wat je op alle klinieken door kan voeren. Want ja, er is maar één uh, jij. Klopt. En ik ben ook zeker geen solist. Uh, wij werken met een team van een kleine vijftig mensen ondertussen. Allemaal psychiaters, psychologen, artsen, et cetera. Uh -huh. En... Uh, Kijk, wat we gemeenschappelijk hebben is die werkwijze die we inzetten. En die is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die ik wel bedacht heb. En, en dat, dat is even voor de ah, lezer. hele intensieve begeleiding. Dat betekent dat je niet een bandelaar hebt... één keer in de twee weken die je een uurtje ziet. Mm -hmm. Het betekent ook niet dat we je naar Afrika of naar de Antilles sturen. Het is niet een treatment voor de stars. Nee. Uh, het betekent gewoon dat je in Nederland een uh, goede therapeut ziet... en dan voor een uh, fors aantal minuten per week... Hè, dus niet één gesprekje van drie kwartier... maar gewoon vier gesprekken van een uur. En mm -hmm. tussendoor hebben we ook nog uh, contact via internet met je. We, we, we trekken je helemaal door de week heen. Helemaal door de week heen, maar je blijft wel lekker thuis slapen. Ja. En bij Trubendorfer is het dan zo dat je vervolgens als je thuis slaapt... dus je aan je relatie kan blijven werken. Mm -hmm. Dat je uh, je werk kunt blijven doen. En dat is... Tegenwoordig is dat gewoon heel erg noodzakelijk: dat je ook je leven niet uh, ziet afbrokkelen op het moment dat je aan een uh, verslaving gaat werken. Zelf ooit nog eens een keer in de fouten gegaan? Ik ben nu uh, met de ingang van 30, 31 januari ben ik 17 jaar clean en sober. Dus, uh, Nooit een zwak moment. Nou ja, ik heb wel eens een zwak moment gehad. Ik uh, vertelde vandaag toevallig iemand dat ik zeven uh, jaar geleden op kerstavond, dat was 24 december. En uh, het was net uit met uh, mijn relatie. Mm -hmm. En uh, ik reed uh, in mijn eentje in de rond om een uur of tien s'avonds. En ik, ik hou wel van snelle auto's. Vind ik leuk. En ineens zat ik M&M muziek te draaien. Ik had een grote stapel met cash geld had ik in mijn zak. Hoe kwam je daar en dan aan? En ik had een Kom trainingspak opgeluk. met een capuchon ik over mijn hoofd. Ja. Ik denk, hé, hey. oud gedrag. Ja. En toen? Bellen naar de dealer. Ja, bellen met, met, met, met, met, met vrienden. Ik heb een uitgebreid netwerk met... Uh, ah, ja, dat, zo, dat werkt? Uh, ja, mensen die je belt op het moment ja, dat je... Uh, ja, ik, ik heb vrienden die weten wat, uh, wat ik dan doormaken op zo'n moment. En die uh, praten mij eruit. 17 jaar verder, dan ben je de pensioengerechtigde leeftijd. Hoeveel uh, klinieken zijn er dan? Nou ja, wij willen gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. Dus wat mij betreft, komt er in elke grote stad heen en binnen uh, 48 maanden. Dick, Ruben je dankjewel voor het komst aan de studio. Zeer veel succes ook met de opening morgen. En uh, iedereen die luistert, uh, een fijne avond. Morgen zijn we natuurlijk weer en zometeen uh, NOS langs de lijn met Tione uh, de Graaf. The N. <laughs>